En gingen vandoor tijdens een standaard politiecontrole. Daarbij reed hij een agent omver. Ruim 200 taxis blokkeren nu de toegang tot het vliegveld Zaventem. De luchthaven roept passagiers op om niet met de auto naar het, vliegtuig, naar het vliegveld te komen. In het centrum van Rotterdam heeft een grote brand gewoed. Die brak rond half één uit in een pand waar een kinderdagverblijf is gevestigd. Een naastgelegen hotel werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. 16 mensen die in het hotel logeren zijn ergens anders opgevangen...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 Het weer, droog en kans op mist, later vrij zonnig en in het binnenland stapelwolken. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 in het oosten. En tot zover het NOS Journaal. GELUIDEN. Verkeersinformatie, één melding, de A76 Heerle richting Geleen. Bij het knooppunt Kunderberg is de verbindingsweg dicht door een gekantelde vrachtwagen. Naar verwachting gaat de weg over een uur weer open. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. Nu al wakker Nederland. Met Bastiaan Nachtegaal en Cambran Oela. Goedemorgen, het is woensdag 11 mei. U luistert naar het tweede uur van Nu Al Wakker Nederland. En komend uur hoort u. Rick Rassel van Groenings en PVVR Karen Gerbrands in discussie over megastallen. En u hoort hoe veelbelovend het filmfestival van Kan nog is. En we horen van auteur Yashim dan waarom Nederland wakker moet worden. Maar nu eerst gaan we naar de kranten van vandaag, want die vallen op dit moment bij u op de deurmat. En wat staat daarin?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 In NRC Next uh, vandaag een bericht over Egypte. Na maanden van demonstraties leek de revolutie van de jongeren daar geslaagd. Maar inmiddels lijkt het erop dat de oudjes de tanden weer in handen krijgen. De jeugd wil vrije verkiezingen, maar heeft geen enkel gezag, schrijft Next. Zodra er onderhandeld moet worden met een overgangsbewind... schrijven oude mannen aan, zoals gewezen diplomaten... overgelopen ministers, militairen en moslimbroeders. En dan nog een juweeltje uit NRC Next. Schrijver Marcel van Roosmalen ging langs bij een boerderijtraining... voor mensen uit het bedrijfsleven. In zo'n boerderijtraining leren de cursisten wat voor eigenschappen de verschillende dieren hebben en op welk dier zij ze zelf het meest lijken. Dat leidt tot briljante discussies. Dus het is dan ook erg jammer dat we niet nu het hele artikel kunnen voorlezen, maar hier alvast een voorbeeldje van discussie tussen een leidinggevende en een boze werknemer die zojuist te horen heeft gekregen dat ze het meest op een schaap lijkt. Ik voel me een kip, roept ze. Ik ben geen wollig type." Voor het complete verhaal moet u vandaag zijn bij NSNX. Ja, altijd het eerste met het nieuws. En in Albanië dan. Er lopen de spanningen steeds hoger op. De uitslag van de burgemeestersverkiezingen laat al drie dagen op zich wachten. Afgelopen zondag gingen de stembureaus open... en konden ruim 3 miljoen mensen hun stem uitbrengen... op de burgemeesters- en gemeenteraadleden. Het lijkt een show, maar door de Europese Unie wordt deze verkiezing beschouwd... als een grote test uh, voor het Balkanland dat lid van de Europese Unie wil worden. Consument Bart de Bruin die zit in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Goedemorgen. Zullen de stemmen vandaag al geteld zijn? Uh, nee, dat verwacht niemand eigenlijk. Um, wat ik het meeste hier hoor, is dat het nog minimaal twee dagen duurt. Dus ergens gedurende de dag op donderdag. Ja. Maar is het daar gebruikelijk dat het zo lang duurt? Ja, maar uh, ik heb hier wat mensen op straat gevraagd. En ze kunnen bijna niet echt een reden voor geven. Want op zich, de infrastructuur, die, die zal oké hier. En het is ja, helemaal gewoon binnen de stad. Dus. Uh, je zou, je zou denken dat je, je zit een paar mensen aan het werken en je hebt binnen een dag een uitslag. Maar, uh... maar zit er dan geen druk achter? Wordt er niet een beetje gepusht van kom eens wat sneller met die uitslag? Ja, want um, de vorige verkiezingen zijn een beetje betwist door uh, beide partijen eigenlijk. Dus ik denk dat ze het gewoon heel erg nauwkeurig willen doen. Ja, er is Europe... Geen uh, ruimte voor twijfels. De Europese Unie heeft ook waarnemers gestuurd. Uh, zijn de verkiezingen eerlijk verlopen? Um... Ja, het laatste wat ze naar buiten hebben gebracht is uh, dat ze uh, redelijk tevreden zijn. En Redelijk tevreden, ja. wat, wat betekent dat in de Albanische uh, termen? Is dat dan dat het, dat het allemaal goed eerlijk is verlopen of is dat van nou een beetje corruptie? Nou, het uh, is vooral dat er, uh, uh, de, ja, de, ze vinden dat de campagne dat die te hard is geweest. Dat de partijen elkaar te veel uh, van rotte vis hebben uitgemaakt en zo. En, uh, ja, dat, dat is vooral. Corruptie, daar ja, houden ze wel een klein beetje rekening mee, want ze gewoon altijd doen in Albanië. Mm -hmm. Maar uh, geen, geen schandalen gebeurd of zo. En nee. tussen wie gaat de strijd nu eigenlijk? Um, je hebt eigenlijk in Albanië altijd maar twee partijen, dat zijn de democraten en de socialisten. En die hebben bijvoorbeeld in de nationale regering hebben ze allebei ongeveer 50% van de stemmen. En dat zal nu ook. Nu is het ook in de meeste gemeentes zo. Ja. Dat het ongeveer 50-50 is. Dus dat is ook waarschijnlijk een reden waarom ze zo zorgvuldig moeten tellen. Ja. ja. Zwell, uh, uh, beide partijen die hebben ook voordat er nog maar een stem was uitgebracht. Uh, de overwinning uitgeroepen van hun partij. Dus dat is. Uh, op dit moment is het nog niet helemaal te zeggen. Maar het lijkt dat de socialisten. de grootste kans maken om hier te winnen. Zijn die al aan de macht op dit moment of nog niet? Uh, nee, in, in het land niet. Maar de, de burgemeester was wel al een, een socialist. Ja. En um, de Europese Unie die noemt deze verkiezing de test voor Albanië. Ze willen zo graag bij de Europese Unie horen. Wat wil de EU precies zien van Albanië? Ja, uh, wat, wat ze, uh, ze. hebben twee jaar geleden, toen waren de nationale verkiezingen. hebben ze ook al gezegd dat het de ultieme test voor Albanië was. En dat zegt ze nu dus weer. Uh, ik verwacht zelfs niet dat als deze verkiezingen al nou heel eerlijk zijn... dat ze dan meteen de EU in mogen, of zo. want daarvoor heeft het land nog te veel andere problemen. Het is gewoon extreem arm, dus uh, ik, ik zie het nu de, uh, binnen een paar jaar gebeuren. Dus die moeten eerst hun eigen zorgen maar eens uh, uit de weg werken? Ja, precies. Ja. En welke burgemeester heeft de meeste kans om daar uh, een poging toe te doen? Um, ja, de burgemeester die er nu... De Heet Edi Rama. En het is op zich wel een bijzonder figuur. En het is uh, eigenlijk van huis uit de kunstschilder. En uh, die is hier dus al een paar jaar burgemeester. En die vond een tijd geleden de Sovjetgebouwen die hier allemaal stonden nogal lelijk. Dus die heeft toen besloten om overal een leuk kleurtje op te geven. Dus, dat is een bonte bedoeling geweest. En, maar dat hebben ze nu al jaren niks aan gedaan, dus het wordt heel erg flat en lelijk. En, een creatieveling, die, die burgemeester. Ja, ja. Nou, verkiezingsuitslagen uit Albanië zijn altijd spannend. We wachten het allemaal rustig af. Hey, Dank je wel, Bart de Bruijn vanuit de Tirana. Ja, het is negen minuten over vijf. U luistert nu al wakker Nederland op Radio 1. Straks gaan we het hebben over het filmfestival in Cannes. Dat uh, gaat vandaag namelijk van start. Mijn eerste: Katrina and the Waves en Love, Shine and Light. Love, Shine and Light In every corner of my heart Let the love light carry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 Green and the Waves met Love, Shine and Light. de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1997, 14 jaar geleden alweer. En wie of wie zal het aanstaande zaterdag worden? Misschien wel de drieërs. Cannes, rode lopers, zwarte smokings en gouden palmen. Vandaag begint het bekendste en misschien wel belangrijkste filmfestival ter wereld. Want de komende anderhalve week zit de la crème van de internationale filmwereld in Cannes... om de nieuwste films te bekijken. We praten erover met filmkenner Luud Smits. Goedemorgen meneer Smits. Goedemorgen, hoi. Al op weg naar Cannes. Uh, nee, dit jaar uh, niet. Nee, nee, nee, We blijven lekker in Nederland. Maar er is weer genoeg te beleven daar. Uh, ja, voor de 64 e keer alweer. Uh, van 11 tot en met 22 mei. Dan uh, ja, staat de film weer centraal in Cannes. En uh, ja, Cannes was natuurlijk uh, jarenlang zeg maar, uh, uh, ja, het visitekaartje voor de Arthouse Cinema. Nou, ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Want het zijn een beetje de Hollywood Studios geweest. die Cannes een beetje hebben overgenomen. Maar uh, toch, dit jaar weer een... Uh, Vleugje Arkhouse, omdat uh, niemand minder dan Woody Allen uh, de openingsfilm uh, verzorgt uh, dit jaar. En dat is uh, de film Midnight in Paris, wel heel toepasselijk natuurlijk. Een uh, film van Woody Allen die zich in Frankrijk afspeelt. Hoe ja. belangrijk is de openingsfilm voor de rest van het festival? Nou, het zet een beetje de toon. Het zet een beetje de toon van, van waar gaan we naartoe dit jaar? Omdat, ja, er is toch elk jaar wel een soort van, uh, van thema te ontdekken en in, kan. In en ja, zoals ik net al zei, uh, Hollywood krijgt er toch wel weer een steeds uh, grotere rol er, uh, elk jaar. En dat kun je ook zien aan uh, de jury dit jaar, de, de, de voorzitter van de jury, de president. Dat is dit jaar niemand minder dan uh, Robert De Niro. En ook Jude Law en uh, Uma Thurman hebben, hebben zitting in de jury. Dus ja, wat dat betreft uh, is het wel... ...duidelijk dat uh, de commercie inmiddels in uh, ja, hoogtij viert in, uh, in Cannes. Ik kwam net al even langsgezeld, hè. de prijzen uit Cannes, de Gouden Palm... ...met dus in de jury Robert De Niro. Gaat dat dan ook een uh, ongelofelijke blockbuster worden die die prijs gaat winnen? Nou, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Het hangt er altijd een beetje van af. De ene, het ene jaar, dat is ook al een beetje politiek getend vaak... ...het ene jaar kiest kan voor echte, wat ik net al zei, de arthouse film... Maar nou, het kan ook wel eens zijn dat er een totale verrassing eh, komt waar niemand eigenlijk op gerekend had. Zo had je een paar jaar geleden, eh, ja, Pulp Fiction als, als winnaar. Nou ja, dat was eh, niet echt verwacht, omdat eh, dat een genre is wat eh, ja, toch wel erg Amerikaans was en eh, erg bloederig. En ja, dat is niet iets wat direct bij kan eh, bij eh, past, omdat het daar vaak cultureel ook eh, erg verantwoord moet zijn. En als één film niet politiek correct was, dan was het wel eh, Pulp Fiction. Dus, maar goed, ja, kijk, dit jaar is, is Robert De Niro de, de, de president en dat zal voor hem uh, vooral moeilijk worden om uh, wakker te blijven, denk ik, bij, tijdens een aantal films. Zeker omdat hij <laughs> zich onlangs heeft laten ontvallen dat hij eigenlijk alleen nog maar films maakt voor het geld. Oh. ja, Dan vraag ik me af, wat doe je dan als voorzitter van een uh, jury? Nou, het is maar, uh, maar, ja, goed, misschien dat hij zich toch kan laten verrassen dit jaar en dat hij zich uh, in ieder geval door zijn mede juryleden kan uh, kan laten leiden en tot een uh, tot een goede keuze kan komen. Tot zover de feestelijkheden. Overmorgen. Want er is ook wat opschudding ontstaan over een film die overmorgen in première gaat. Dat is een documentaire uh, over de dood van Lady Diana. En daaruit zou blijken dat het één groot complot was. Wat is er zo bijzonder aan die film? Nou ja, het is het is. De vraag van wat is waarheid en wat is fictie, hè? Dat, is, dat is altijd de vraag bij dat soort films. Uh, je kunt het misschien een beetje vergelijken met de, de ophef die zich destijds voordeed rond de film van Oliver Stone, hè, de dood op JFK, die, die film met Kevin Costner. John F. Kennedy, die werd ook als een soort van waarheid gepresenteerd. Nou, uiteindelijk bleken er ook allerlei theorieën te zijn die uh, ja, die film eigenlijk weer uh, als onzin uh, verklaarden. Dus ja, ik, ik heb die film nog niet gezien en uh, ik ben erg benieuwd. maar ja, het, het lijkt mij sterk dat uh, wij nu het ware verhaal uh, te zien krijgen. Omdat er nog steeds documenten zijn uh, rond die dood die nog steeds niet openbaar uh, zijn gegeven. Eigenlijk ook weer de vergelijking met JFK, want ook daar hebben we nog lang niet alle documenten gezien die, uh, die FBI uh, in zijn files uh, heeft zitten. Maar juist dat is zo dus, interessant, uh, want als ik het goed heb begrepen, worden er beelden vertoond in die film. Nog nooit eerder vertoonde beelden uh, van Lady Diana in haar allerlaatste seconde. Ja, dat heb ik ook gehoord, maar... Ja, daarvan wordt ook weer gezegd van, uh, dat er mensen zijn die beweren dat die beelden wel degelijk gemanipuleerd zijn. Dus ja, ah. dat is natuurlijk een beetje de hype rond de film vooraf. En ja, de vraag is of als iedereen die film gezien heeft, uh, of die hype dan, uh, dan stand houdt. Dan klinkt u erg gepassioneerd over het filmfestival in Cannes, maar u volgt ons vanuit Nederland. Toch een beetje spijt dat u niet in Cannes zit? Nou, weet je wat ik net al zei, ik, ik ben al jaren geleden wel eens geweest. En, en toen ging het nog echt om de film... Nu gaat het toch vaak wat meer om de dollars en, en hoe de film het uiteindelijk aan de uh, box-office uh, gaat doen. Dus Kan heeft wel een beetje van zijn uh, charme verloren. Maar ach, weet je, het is nooit verkeerd om uh, daar uh, op de croisset bij het Carlton Hotel in de zon te zitten. Dus wie uh, weet gaan we er nog een keer naartoe. Ja, duidelijk. Tot en met 22 mei is Kan het centrum voor liefhebbers van het kussen in de lucht en bubbels. Dankjewel. Filmkenner Luut Smits.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 Als je een paar jaar geleden op een feestje zei dat je nog werkte, dan vonden mensen je zielig. Maar nu is dat anders. Hoogopgeleiden die zeggen voor hun zestigste te willen stoppen, die worden nu al meewaardig aangekeken.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 buik anti beleid kortom, een topvent. En wij vroegen ons natuurlijk af, is dat echt zo? En daarom hebben we nu Arnold Karskens aan de lijn... oorlogsverslaggever van Dagblad de Pers, net terug uit Syrië. Goedemorgen, meneer Karskens. Goedemorgen. Assad is een toffe vent. Ja, voor zijn kinderen waarschijnlijk wel. Ja, dat neem ik me zonder meer aan. En ook voor zijn clan. Ja, zijn zie je hij zijn minderheid daar uh, uh, in Syrië. En voor het, uh, de Christen natuurlijk, die ook een minderheid zijn... Maar voor de Soenitische meerderheid, bijna driekwart van de bevolking, van de 22 miljoen, ja, zal het minder gelden natuurlijk. Hè? U spreekt uit uh, ervaring, u hebt... bent eerder deze week teruggekeerd uit Syrië. Ja, ja, ja, ik heb met heel veel mensen gesproken. Ik ben uh, van noord naar zuid en uh, van zuid naar noord uh, gereisd. En uh, nou ja, kijk eens, je hebt natuurlijk wel sunnieten die goed goede doen zijn en dat danken aan, aan de president. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een, een, een groot deel dat ja, zich gepasseerd voelt als meerderheid. Uh, en onderdrukt voelt door uh, de minderheid. En daar nog niet echt beter van is geworden. Dus ja, dat, dat zijn ook ja, voor een deel natuurlijk extremistische moslims. En, ja, en, en naast de gewone oprechte democraten... Demonstreren die nu? Dus uh, je kunt niet zeggen van ja, negen op de 10 uh, Syriërs is uh, pro-president. Ja, je kunt het heel moeilijk inschatten, natuurlijk, want je kunt er geen referendum over houden. Maar ik kom niet verder dan de helft. Nee, maar de, de schrijfster van HP de Tijd, Irene de Zwaan, die zegt: Wij willen in het Westen heel graag geloven dat uh, die Arabische lente heel groot is. Uh, zoals in Egypte, dat echt een miljoen mensen naar het Tahrirplein komen en dat die allemaal tegen het oude regime zijn. Maar eigenlijk is dan in Syrië helemaal niet aan de hand. Het is een kleine meerderheid. En zoals zij naar stuk schrijft... intelligent, opgeleid in het Westen, daadkrachtig... puik anti israël beleid. Kortom, topvind. Zijn portret hangt in hun woonkamers... en dat is geen sinds wettelijk verplicht. Zij zegt, die revolutie in Syrië... dat is van een heel andere categorie. Nou, dat, dat, dat geloof ik ook wel voor een deel... dat het niet zo populair is als, als in Egypte... Hoeveel je ook kunt afvragen van, ja, wat was het percentage van Egypte nou, dat op het Tahirplein stond? dan kun je natuurlijk afvragen ook bij die demonstratie die ik gezien heb, onder andere in, in Hama. Maar ook jongeren natuurlijk, maar er waren ook oude mensen bij. En eh, ja, die waren toch wel, laten we zeggen, zeer gemotiveerd om met dat verrederen ook eh, om, om te ageren tegen de, de president. En... Eh, nou ja, daar heb je, daar heb je gewoon mee, mee te maken. En uh, het is zo, en daar waarschuw ik ook in mijn verhalen voor natuurlijk... dat bijvoorbeeld minderheden als de christenen uh, die, die 1 miljoen van de 22 miljoen uitmaken... ja, toch erg bang zijn dat... Uh, bij een Soenitische meerderheid, bijvoorbeeld de moslimbroederschap, moslim euh, het voortzeggen krijgt. En ja, je, je kan het gewoon slecht vinden met andere minderheden. Dus ook met de christenen. Dus daar zijn ze wel bang voor. Ja. Maar heeft het dus wel uh, een uh, punt dat het een beetje wishful thinking is? Dat wij graag willen zien dat die serieus... Nou ja, is... ja, ja, het is wel zo dat uh, als als je als een wester iemand voor de vrijheid dat we er dan heel snel achteraan lopen zonder te af te vragen van ja, maar voor wie gaat die vrijheid dan gelden? Hè? Gaat die ook gelden voor de minderheden? En, en dat is natuurlijk ook uh, de bekomst uh, van een deel in Egypte en, en uh, ook denk ik zeer zeker ook in Syrië. Dus daar heeft ze wel gelijk in. Maar uh, het is wel zo dat, ja, dat je niet kunt zeggen dat uh, iedereen de president Assad maar een, een, een fijne vent vindt en, en dat 9 op de 10 mensen achter hem aan horen. Zo is het gewoon niet. Maakt het ook een verschil waar mensen wonen? Want Damascus is de hoofdstad, maar als mensen bijvoorbeeld in andere steden, Aleppo of Hama, wonen, is het dan anders? Nou ja, kijk bijvoorbeeld, Hama is een stad die in 1982 bijna met de grond is gelijk gemaakt door, door zijn vader. En uh, ja, daar ligt natuurlijk gewoon heel veel oud -zeer. Dus uh, daar, daar waren die demonstraties ook vrij fel. Hetzelfde in, in, in, in de tweede stad uh, Homs. Ja. En, uh, maar ja, goed, ook in het buitenwijken van Damascus wordt, uh, wordt geknokt en zo, hoor. Dus, uh, en, en nou, nou zegt de president zelf van, ja, dat, dat is door invloed van, van het buitenland, van de soenitische strijders uit Irak en geld uit Kuwait en dergelijke. En dat zal misschien ook voor een deel waar zijn. Maar ja, goed, het is ook een deel gewoon uh, Syrisch verzet tegen de president. Nou, je moet ook niet vergeten... Hij, hij en zijn vader zijn bij elkaar meer dan 40 jaar aan de macht in dat land. En dat, dat is natuurlijk gewoon een hele ongezonde situatie. En, en, en de mensen die, die snappen ook wel van ja, dat de democratie toch uh, de, de beste verzekering is voor voorspoed. Dat hebben ze natuurlijk allemaal al geleerd. Dus daar, alleen daarom willen ze hem kwijt wijs van spreken. En uh, de enige mensen die zeggen van uh, ja, we zien hem zitten, die. Je ja, hebt een baat bij dit regime. Het verhaal, als dat is een toffe vent, leest u in HP De Tijd van deze week. Maar in ieder geval dank voor deze reactie. Arnold Karskens, oorlogverslaggever van Dagblad De Pers. Drama in de toneelwereld. Twee weken geleden kwam de Raad van, voor Cultuur... met een advies voor aanstaatssecretaris Halbe Zijlstra. En de Raad die heeft slecht nieuws voor theatermakers. In totaal moet 200 miljoen euro op de culturele sector worden bezuinigd. En hierdoor dreigen vooral de kleine theatergezelschappen te sneuvelen. Henk Scholte, directeur van het Nederlands Theaterinstituut. Goedemorgen. Goedemorgen. U organiseert vandaag een debat met de Raad voor Cultuur. U heeft iets uit te praten. Pardon? U heeft, uh, heeft iets op te lossen met de Raad voor Cultuur of begrijpt u elkaar? Nou, al? We, we geven de Raad natuurlijk in eerste instantie de gelegenheid om, uh, om uit te leggen uh, waarom ze tot dit advies gekomen zijn, wat erin staat, en om daarover met, uh, uh, met mensen uit het theater en de dans uh, in gesprek te gaan. En dan vermoed ik zomaar dat u het niet met ze eens bent? Nou, dat valt wel mee. Ik, uh, kijk, de raad stond voor een hele zware opdracht. We doen 200 miljoen bezuinigen op een bedrag van iets minder dan 500. Dat is ongeveer 40 procent. En uh, dat moet dan ook nog in een hele korte tijd gebeuren. Uh, dus daar zit eigenlijk voornamelijk de pijn. Hè? Een van de dingen die de raad geadviseerd heeft aan zelfs, dat is als je dan al in, dit, uh, zeggen, in deze omvang moet bezuinigen, uh, uh, spreid het dan over een beetje meer tijd, zodat uh, instellingen ook werkelijk gelegenheid krijgen om op een andere manier uh, aan hun inkomsten te komen. Hè? Want iedereen, ook mensen uit het bedrijfsleven, van goede doelen zeggen... Verwacht nou niet dat je zo'n omslag binnen een jaar voor elkaar krijgt. Nee, dus je bent het eigenlijk wel met de Raad eens. Nou, ik vind het goed dat de Raad gewoon een advies uit, heeft uitgebracht. Ik vind het ook dapper dat ze niet gezegd hebben van ja, het kan helemaal niet. Dus uh, en ze hebben gewoon ook geadviseerd van hoe je die 200 miljoen zou kunnen uh, invullen. Dus dat, ik, dat vind ik goed. Ze hebben gezegd van spreid het over een, uh, een langere termijn uh, uit. Uh, wat ik minder goed vind in het advies is dat ze eigenlijk niet echt keuzes maken. Wat, ze, wat de Raad doet is met een enorme heggenschaar, uh, je kan niet zeggen dat het een kaarschaat is met een, een enorme heggenschaar, eigenlijk 30, 40 procent zo'n beetje bij alle instellingen weghalen ja dat betekent uh, uh, bin Pijbers, de directeur van het Rijksmuseum, heeft het morgen gezegd dat iedereen straks op één been loopt. Uh, en in zo'n situatie kun je dan toch maar beter gewoon wat scherpere keuzes maken en zeggen van ja, we hebben nu bijvoorbeeld acht grote toneelgezelschappen. Dat kunnen er straks nog maar vier of vijf zijn. En dan wordt het ook voor uh, de mensen in het land wordt het duidelijker zichtbaar wat de gevolgen zijn van, uh, van deze bezuiniging. Dat er echt uh, uh, zalen gaan sluiten en uh, gezelschappen en orkesten worden opgeheven. Grote en kleine. Dus u heeft liever dat er uh, weinig goede gezelschappen zijn dan dat de pijn eerlijk verdeeld wordt? Uh, ik vind het beter dat van de goede gezelschappen, en uh, kijk, er, er verdwijnen straks heel veel heel goede gezelschappen. Want, laat duidelijk zijn, ik bedoel, dit is niet een, een keuze die gebaseerd is op kwaliteit. Dit is gewoon een hele harde bezuiniging. Uh, een bezuiniging die bijvoorbeeld in verhouding twee keer zo groot is uh, als bij Defensie. Uh, daar hoorden we gisteren weer gisteren uh, generaal Van Roem zeggen, het is een, een, een, een moeilijke dag, want er blijven helikopters uh, uh, aan de grond. In de podiumkunsten worden het echt zwarte dagen, want we gaan gezelschappen, orkesten en zalen dicht of veel minder programmeren. Wat kunnen gezelschappen zelf doen? Uh, nou, gezelschappen en, uh, doen al heel veel. Hetzelfde geldt voor, uh, uh, geldt voor zalen. Ik was voor het theaterinstituut directeur van de Schouder in Utrecht. En daar werkten we ook heel veel met sponsoring. Er, er, er wordt op heel veel plekken wordt er bedrijfsmatig uh, gewerkt. Maar u dat en, maar Nee, maar dat is waar. Zeker gezelschappen uh, kun, uh, kunnen nog wel meer doen aan uh, het binnenhalen van private financiering... door met vriendenverenigingen te werken, hè, door uh, met het bedrijfsleven. Maar, ja. maar goed, ik hoef u ook niet te vertellen dat op dit moment het bedrijfsleven ook niet staat te trappelen om uh, erin te stappen. Maar er zijn er wel veel mensen die denken, nou dat lijkt me een hele grote vooruitgang... als ze een beetje privaat gefinancierd worden, dat niet alles uit subsidie hoeft te komen. Hoe denkt u daarover? Uh, Nee, daar ben ik het op zich ook mee eens. En het is een misverstand om te denken dat alles uit subsidie komt. De, ik bedoel, bijna alle schouwburg in het land, Podia en Musea, die uh, verdienen op dit moment al tussen de 30 en de soms 50, 60, 70 procent van hun omzet. Verdienen ze gewoon zelf. Ja, het is dan echt zijn die 70 procent dat... gevallen waarschijnlijk meer een uitzondering. En het zal eerder rond de 30 liggen, kan ik me voorstellen. Nee, dat is niet zo. Dat, nee? is, dat, dat, zijn, dat zijn echt geen uitzonderingen. Okay. Nee, er, is, uh, er wordt uh, op heel veel plekken wordt er al behoorlijk veel uh, uh, wordt, er zelf, uh, wordt er zelf verdiend. Ik bedoel, dat geeft ook de, ook de raad van cultuur geeft dus, dat aan. Dus eigenlijk vindt hij het helemaal niet zo'n probleem dat dat nog wat meer wordt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat, is, dat maakt het dus juist uh, dus ingewikkeld om het en zeker op deze korte termijn zoveel te laten zijn. Kijk, waar, we, uh, waar we, wat in de Nederlandse cultuur inderdaad veel minder een traditie is, is om privaat geld van bijvoorbeeld rijke individuen uh, en van vrienden binnen te halen. Dat komt ook omdat onze belastingdruk enorm hoog is en dus de Nederlandse bevolking zegt van: wij betalen al belasting. Moeten we nou ook nog zelf betalen aan uh, het instand houden van bibliotheken, van musea. Uh, Noem het allemaal maar op. Dat is een andere situatie dan bijvoorbeeld in Amerika, waar dat veel meer uh, gewoon is. Maar ja, daar ligt de, de belastingdruk ook op maximaal 30 procent. Nou, die ligt bij ons wel wat uh, hoger, dus het is niet zo simpel om te zeggen, haal het nou maar uh, bij de bevolking of uh, bij het bedrijfsleven vandaan. Goed, u gaat vandaag een debat met de Raad voor Cultuur. Ja. Um, misschien dat u wat creatieve oplossingen kunt bedenken samen. Dank u wel in ieder geval. Henk Schotter van het ja. Theaterinstituut Nederland. We gaan ons best doen, dank u wel. Het is iets voor half zes. Bij ons is aangeschoven Anne de Jongens, actualiteitenredacteur... en hij houdt de hele nacht al het nieuws bij. We gaan naar het Nieuwsminuutje. Een passagier van een vliegtuig dat op weg was naar Boston is gearresteerd omdat hij tijdens de vlucht de nooduitgang probeerde te openen. En waarom die man uit een vliegend toestel wou stappen, is nog onbekend. En in Rotterdam zijn stakingen in het openbaar vervoer begonnen. Tot half negen rijden er geen stadsbussen, trams en metro's. En later in deze uitzending zometeen volgens mij hoort u hier veel meer over. En dan ook nog het schrijnende verhaal van de 13-jarige koala Banjo. Die werd namelijk gisteren gestolen uit een Australische dierentuin. En zijn verzorgers zijn nu bang dat de hoogbejaarde koala dit niet overleeft. Uh, en het is trouwens de eerste keer dat een dier uit de Australische dierentuin is geroofd. En ze zijn nog op zoek dus. tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Anne de Jong. En uh, blijven we, we blijven uitkijken voor de koala die uh, ontsnapt is. Dat is natuurlijk heel erg spannend. Straks horen we inderdaad, hoort u inderdaad meer over de stakingen in Rotterdam en het openbaar vervoer. Maar we gaan nu naar onze drie helden luisteren. Jan, Jan en Jaap. Ze gaan donderdag de drie kleur rood, wit en blauw, oranje verdedigen... in Düsseldorf bij het Eurovisie Songfestival. Maar nu al hier op Radio 1 bij New in Nederland. Never Alone, de 3 J's. Your cold and hurt and soul is never alone. Don't wait. Ja, worden de drie eerste opvolger van onder andere Terry Scholten en Lenny Koer. We zullen het zaterdag weten. Donderdagavond is de halve finale van het Songfestival. En wie weet worden zij wel de vijfde winnaar. De vijfde Nederlandse winnaar. Is het dan een lustum? Nee, dat is niet. Hè? De vijfde Nederlandse winnaar uh, van het Songfestival. De drie J's, maar Never alone. Ons land ontwaakt op dit moment. Nederland stapt zo onder de douche en gaat dan ontbijten. Wekelijks ontbijten wij mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Vandaag is dat reggae-artiest Ziggy Ricardo, want hij viert de 30 dertigste sterfdag van Bob Marley. Wij sturen verslaggever van Rest naar Ziggy voor een vroeg ontbijtje. Het is woensdagochtend, heel vroeg, en ik zit voor het Amsterdamse huis van Ziggy Ricardo... waar de reggae-artiest mij gaat trakteren op een lekker ontbijtje. Goedemorgen, Ziggy. Ik zie dat het ontbijt al klaar staat. Ziet er goed uit? Ja, man. Croissant, tea, you know. Morning food. Een zie ik. Ja, ja, ja, zeker. Hé hey Ziggy, hoe gaat het nou precies? Het gaat rustig man, het is, you know, De dag moet nog inkomen toch, het is echt, dit is de start pas. Je hebt ongetwijfeld heel erg druk, want je, bent net, uh, je hebt net een nieuw album uit. Ja. Met Ziggy Recado. Ja. Hoe gaat dat? Ja, goed man, het album is, is uitgekomen, het werd goed ontvangen, ik las goede recensies. Het kwam binnen in de album Top 100, dus voor een reggae-album voor so we dat sowieso al wat. Van de Nederlandse bodem? Ja, uh, yeah, zeker man. En um, ik, ik ben midden in de tourne, tour nu, de Green zo so. Wat dat betreft, ik ben best wel druk bezig. Ja. Vandaag is een bijzondere dag voor uh, de reggae. Mm -hmm. Want het is vandaag 11 mei en dat is de sterfdag van Bob Marley. Yes, inderdaad. 30 jaar al. 30 jaar is hij al dood. Uh -huh, uh -huh. Wat heeft Bob Marley voor jou betekend? Of wat betekent hij nu nog steeds voor je? Als toch wel grootste en bekendste reggae-artiest ter wereld. Uh, Bob is, ja. Yeah. Ik denk Bob is voor mij net als voor, voor de meeste mensen... Bob is, is voor de meeste mensen de eerste reggae-artiest waar je ooit van hoort. En weet je, wiens muziek je ook echt hoort. En zelfs in het Caribisch gebied waar reggae volop wordt gedraaid is dat ook zo. Snap je, ik ben daar opgegroeid. Maar yeah, Bob Marley is like een standaard... Iets, weet je wat ik bedoel? Dus in die zin is, ja, hij is de, de, natuurlijk de grootste reggae-ster die ooit heeft geleefd. En, en, en Misschien wel ooit zal leven ook? Ja, ik denk niet dat er ooit een reggae-artiest komt die Bob zal overtreffen. Net als hoe er ook geen popster gaat komen, denk ik, die MJ gaat overtreffen. Of zo, weet je? Dat, zijn, dat is die legendarische status. Het zijn legends. Ja, precies. Nou, dan neem ik nu nog een slokje van mijn sinaasappelsap, wat hier lekker staat. Ik zie ook dat... Uh... He, zoals echte reggae artiesten dat doet dat er ook een joint op tafel ligt. Ik zal even overslaan, maar uh, ja, ga je gang. Ja ja, ja, ja, ja, zo gaat dat. Zo gaat dat in, uh, in reggae? Het hoort bij de ontbijt. Ja, doe je dat elke dag bij het ontbijt? Um, hangt er van mijn situatie af, maar meestal wel, ja. ja groot gelijk heb je. Hey, je. je nieuwe album is net uit. Uh, je bent aan toeren. Maar, uh, waar ben je op dit moment heel erg druk mee? Qua toeren bedoel je? Ja. Um, voornamelijk Nederland. Ik heb nog Franse shows ertussen gedaan die al gepland stonden. Maar eigenlijk was de bedoeling eerst beginnen echt met Nederlandse leg. Omdat de CD, de album is ook nu in Nederland uit. En 6 juni pas is de internationale release. Dus het is nog, voor hen nog niet beschikbaar. Dus vandaar dat het ook logisch is dat we eerst een Nederlandse toertje doen. Zodra uh, de internationale release uit is, dan ga je ook naar het buitenland natuurlijk. Wat ga je dan doen? Ja man, dan ga ik gewoon een internationale tour doen. Ik kijk er naar uit om bijvoorbeeld in nieuwe territoriums te gaan. In Amerika, Japan, dat soort shit. You know? Ik denk dat dat dan weer een leuke stap zou zijn. Wat verwacht je ervan? Uh, ik denk dat het een, een, een kennismaking gaat zijn. Ik verwacht niet dat ik daar you know, een superster ben en dat iedereen me kent. Ik, denk dat ik, ik weet zeker dat er wat mensen daar zijn die me kennen. Dus ik denk dat waar het om zal gaan is een goede eerste indruk achterlaten om te blijven werken en te blijven groeien in die markt daarom. Wat ga je vandaag allemaal doen? Wat gaat het vandaag brengen? Bob Marley dood, ga je er nog iets mee doen? Uh, eerlijk gezegd heb ik geen bijzondere plannen man. Eergisteravond was ik op Wereldrijd door. So. Nu heb ik een vrije dag. Morgen speel ik weer met de Nederlandse tour. Dan begint dus de feest weer. Dus als ik een dagje heb om even te hangen, te leren, dan neem ik die graag. Maar je gaat niet, uh, niet ook een, uh, een oude Bob Marley LP uit de kast trekken en die opzetten? Um, nou, misschien. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. ik weet het niet. Bob is voor mij zo, zo, zo... Hoe moet ik het zeggen? In het Caribisch gebied is het anders, snap je? Daar is, is Bob is zo'n naam. Je hebt hem, het is niet van, oh, omdat hij dood is spelen, je vandaag. Je, je, je hoort het een jaar door. Dus om het vandaag per se speciaal te gaan spelen, ik zie wel, man. Nou. <laughs> Ziggy, ongelooflijk bedankt. Uh, ik eet dat laatste restje van mijn croissantje nog even op. En oh, dan yeah. gaan we vandaag hard weer aan het werk. Is cool, man. Succes met je dag. Dankjewel. Jij yeah. ook. Thanks. Ja, dat was WNL verslaggever Casper van Rest aan het ontbijt met reggae artiest Ziggy Decado. Op deze 30 ste sterfdag van legende Bob Marley. Het openbaar vervoer in Rotterdam ligt er sinds vanochtend stilletjes bij. Er rijdt, volgens, er rijdt tijdens de spits geen tram, geen metro... en ook de bussen zullen hun garage niet uitkomen. Er wordt gestaakt. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET staakt het onvrede... over de bezuinigingen op het stadsvervoer. Erik Vermeulen van vakbond Afverkabel FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week hoorden wij dat in Rotterdam gestaakt gaat worden... in het openbaar vervoer, alweer dachten we. Waarom denken jullie dat het kabinet deze keer wel over zal gaan? Nou ja, we, we hebben er alle hoop op dat naarmate wij lang volhouden ze daar eindelijk wakker worden. Ook op dit tijdstip. En dat ze op die manier uh, terugkomen op die uh, idiote plannen die afbraak van het openbaar vervoer in de drie grote steden oplevert. Ja, wat leg het nog eens één keer kort uit? Wat gaat er precies gebeuren? Heel kort. Uh, het kabinet heeft uh, plannen. Uh, hele uh, vervelende plannen. Domme plannen ook. En als je die plannen bij elkaar opte optelt, dan uh, zitten we over twee, drie jaar... Met een situatie dat er in de drie grote steden 40% minder openbaar vervoer beschikbaar is. Ja, dat scheelt nogal een slok op een bol. Ja, nogal, volle trams, volle bussen, minder veiligheid. Iets wat niemand wil, volgens mij. Ja. U bent nu al uh, sinds vijf uur aan het staken, dus uh, bijna drie kwartier inmiddels. Uh, hoe is de sfeer daar nou? Ja, prima. Uh, er zijn inmiddels een man of 40, denk ik, op deze locatie uh, binnen. Uh, het ruppelt nog steeds binnen. Uh, en ja, goed. Uh, zoals dat gaat bij een staking: veel koffie, uh, buiten een aantal rokers. En uh, netjes wachten tot uh, half negen. Want dan gaan we het uh, geheel weer opstarten. Ja, en uh, bij de bushalters en de tramstations: een heleboel mensen die niet kunnen reizen vandaag. Ja, dat klopt. Ik die weet zijn niet zijn wat minder veel mensen. Ja, ik weet niet of er heel veel mensen staan, want iedereen is uh, ruim van tevoren geïnformeerd. We proberen de mensen ook telkens weer uit te leggen dat wij die actie niet voeren uh, uh, omdat we meer geld willen of andere eigen belangen, maar dat het toch vooral gaat om de kwaliteit van het openbaar vervoer. En als je de mensen dat uitlegt, uh, ja, dan vindt ze het nog steeds vervelend, maar dan hebben ze in ieder geval begrip voor het gegeven. Dat wij die acties voeren, omdat we anders over twee, drie jaar alleen nog maar bij die bus en tramhalte hadden staan te wachten. Ja, want is dat zo? Want uh, u zegt wel, 40% minder vervoer, dus overvolle trams en bussen. Maar volgens mij, als ik het goed heb begrepen, zijn de plannen zodanig dat er een aantal lijnen wordt geschrapt... en niet per se de, het, het, uh, de hoeveelheid, uh, de frequentie van de lijnen die uh, blijven bestaan. Maar nou goed, als je lijnen schrapt, heb je dus minder openbaar vervoer. En datgene wat hier in Rotterdam uh, bekend is, dat is nog, nog niet de helft van de plannen uh, over de gehele bezuinigingen. Die leveren al op dat er uh, 15% minder bussen gaan rijden. Ja, dat is nogal wat. En ja, dan kan de rest net zo frequent blijven rijden. Maar dat betekent toch dat er 15 lijnen niet rijden. En dat er uh, op die 15 lijnen mensen niet op een normale manier uh, van A naar B kunnen. Maar zijn ook dat de rest van de bussen voller zullen worden. En er zijn ook allerlei lijnen waar... Die... Toch zo zelf ja, rustig zijn waarvan ik vaak denk, ja. nou moeten die wel hè? Moet je daar wel iedere ieder drie minuten of vier minuten gaan rijden? Nou, die rijden niet iedere drie, vier minuten, die rijden al wat minder frequent, maar dat zijn met name de bussen die naar, uh, naar buitengebieden rijden, ofwel of waar mensen werken, dan wel, waar ziekenhuizen, verpleeghuizen of andere voorzieningen zijn. En dat zijn toch niet de mensen die wij in Nederland in de kou willen laten staan. Nu legt u uit dat u uh, dat u niet staakt om meer geld, maar eigenlijk wil u meer geld van het kabinet? Toch? Wij, willen minder, wij, willen, wij willen minder bezuinigingen. De, de, de bezuinigingen zoals we die hebben voorgenomen, waar geen enkel idee achter zit, die willen wij van tafel. Maar minder bezuinigingen is toch meer geld? Nou, niet voor ons. Nou ja, dat, uiteindelijk, hè? Als, er, als er meer bezuinigingen zijn, is er minder geld. Ja, klopt. Denkt u dat het nu gaat lukken? Denkt u dat het kabinet overstag gaat? Ja, wij hopen dat ze ons uh, en zeker ook al die passagiers zodanig serieus nemen... Uh, dat ze het besef krijgen van laten we nou nog eens één keer nadenken. Of laten we eens één keer nadenken. En deze uh, dwaze plannen schrappen, want het levert niks op... Uh, behalve kaalslag in het openbaar vervoer. Mochten ze dat nu weer niet doen, wat gaat u dan doen? Weerstaken? Ja, het zou zomaar kunnen dat we dan in juni zeggen van uh, dan doen we de volgende stap... En ja, wat die zal zijn, weten we niet. We sluiten niks uit. We zitten eigenlijk te kijken of we niet iets uh, grootschaligers, uh, maar dan samen met de passagiers kunnen doen. Samen met de passagiers? Ja, misschien een staking combineren met een grootschalige manifestatie. Weet u nog een keer dat u actie voerde door uh, niet te controleren in bussen en treinen? Dat was, uh, vond ik eigenlijk een betere manier. Dan kon ja, iedereen gratis daar... met de bus. Daar, daar is uh, op zich het kabinet helemaal niet van uh, uh, geschrokken. Oh. Uh, als wij gratis openbaar vervoer aan, uh, aanbieden, dan zal de reiziger daar heel blij mee zijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, zal dat uh, net zo hard leiden... Tot die kaalslag waar ik het net over had. En wij oh. moeten, uh, denken we, uh, actie voeren en actie blijven voeren als het moet. Want ze doen het natuurlijk liever niet. Uh, maar op een zodanige manier dat het kabinet daar wel van schrikt. En dat het kabinet daar wel van omgaat. En dat bereiken we helaas niet door, uh, door gratis OV. Nou, Vanaf half negen wordt de dienstregeling in Rotterdam weer opgepakt. Tot die tijd wordt het fietsen door de regen. Erik Vermeulen van Afakabo FNV, dank u wel. Ja, Oké. Okay de Henk en Ingrid zich thuis voelen in het Turkse Alanya? Dat is een van de vragen die de schrijfster Yishim Kandan stelt in haar nieuwe boek Nederland wordt wakker. Ja, Kandan neemt het op voor allochtonen en een stap in de goede richting zou volgens haar al zijn om bijvoorbeeld allochtonen biculturele te gaan noemen. Goedemorgen mevrouw Kandan. Hallo, goedemorgen. Uw boek heet Nederland wordt wakker. Nou zijn wij van WNO ook wel voor een wakker Nederland. Maar we vragen ons toch af, waar moet Nederland volgens u voor wakker worden? Nederland moet eigenlijk uh, wakker worden, omdat um, we nu heel erg, we zijn nu heel erg aan het kijken wat er niet is, um, we moeten kijken wat er wel is. We zijn Bijvoor, aan het kijken wat er niet is, hoe bedoelt u dat? Nou, gewoon heel erg negatief ingesteld en heel erg vooral ingesteld op angst. We hebben allemaal te maken met angstpolitiek en wat ik bijvoorbeeld zeg in het boek is ook dat kansarme immigranten niet bestaan, want we hebben mensen nodig. En uh, ik kijk uh, naar de integratievraagstukken heel anders dan wat er nu wordt uh, voorgeschoteld. En ik bekijk vanuit kansen en ik zeg ook dat we de mensen nodig hebben in de zorg bijvoorbeeld of in de tuinbouw, maar ook in de IT en de finance sector. Maar we moeten mensen als ze hier komen geen uitkering geven, ze moeten allemaal werken. Dat, dat vindt u ook? Ja, absoluut. Weet je? Ah, ja. Dus, uh, ik geloof heel erg in het Amerikaanse systeem. Je gaat naar een land toe, een nieuw bestaan op te bouwen voor je gezin. Maar je moet geen profiteur worden, want je moet wel iets bijdragen. Ja, maar... Daar geloof ik heel erg in. En maar... de verzorgingstaat in Nederland. Belemmert vind ik de integratie. Hoe verschilt u dan precies van politieke partijen die nu problemen hebben met integratie... op de manier waarop het nu gaat? Ik heb andere oplossingen problemen. Bijvoorbeeld, wat ik wel bijvoorbeeld, heel erg vind, is waar ik echt een, uh, voor pleit, is ik heb bijvoorbeeld uh, Turks les gehad op de lagere school. Want je moet eerst je moedertaal goed leren spreken voordat je echt een andere taal spreekt. In het geval dan Nederlands. En je merkt gewoon nu met uh, Turkse kinderen of Marokkaanse kinderen dat ze heel slecht Nederlands praten. Maar ook slecht uh, in de moedertaal zijn. Maar Zodat Nederlands is, moet toch, maar Nederland is toch de moedertaal in Nederland? Nee, ik, ik, als ik mijn ouders Turks zijn en er wordt thuis Turks met me gesproken... Mijn en ouders ik zijn nog, toch ik... maar op het moment dat je in Nederland woont... zijn die ouders toch um, ook gewoon Nederlands in eerste instantie? Nee. Nee, kijk maar naar mijn boek. Ik sprak pas Nederlands op school. Ik ben opgevoed met Turkse taal. Dus u vindt dan eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld Turkse kinderen... maar normaal dat dat dan ook voor Marokkaanse kinderen geldt... Um, dat die eerst, uh, dat die, zeg maar, uh, tweetalig moeten worden. Liever dan dat ze heel goed Nederlands leren. Wat waarschijnlijk dan niet gaat lukken, denkt u? Of, of ja, want, begrijp ik ja, het nou ik niet goed? Ja, ik geef mezelf als voorbeeld hoe het wel kan. Ik spreek toch geen slecht Nederlands. Nee, ik niet. spreek toch redelijk goed Nederlands. En het komt omdat ik nog Turks les heb gehad. Eén uur per week op school. En dat is nu afgeschaft. Terwijl ja. ik dan denk dat het juist goed is om dat te doen. Maar juist u spreekt goed. ook, u spreekt met uw eigen dochter ook Turks... Ja. Maar waar is dat dan voor nodig? U spreekt keurig Nederlands. U um, bent in Nederland een school geweest. Uw dochter heeft dat toch niet in instantie Turks nodig? Haar moedertaal is dan toch gewoon Nederlands? Nee, ik, haar moeder, ik ben toch Turks. U bent toch Nederlands? U woont in Nederland? U, bent in, u heeft onderwijs in Nederland genoten? Dan bent u toch ook een Nederlandse? Een Turkse Nederlander bent u dan? Nou, blijkbaar geloof jij niet in de kracht van diversiteit. Wat is er mis mee dat... Dat ik Turkse taal spreek met mijn dochter. Zij leert toch ook uh, Nederlands door haar vader of Nederlands op de kreis? Wat is daar mis mee? Nee, helemaal niets. Maar er hoeft, niet nou hoeft niet van mijn belastingcenten Turkse les worden gegeven... omdat u toevallig, dat ze een, een, een moeder heeft... Luister, uh, luister. Er wordt niks van jouw belastingcenten afgepikt. Wat ik thuis doe, gaat jou niks aan. N maar aan op school, u stelt voor aan. dat op school Turkse les wordt gegeven... aan kinderen die ouders hebben, die Nederlands Nederland zijn opgegroeid... maar wel van Turkse origine zijn. Probe. Ja, maar kijk, we hebben het nu over, jij gaat nu praten precies hoe het gedaan moet worden. Dat vind ik gewoon fout. Je moet eerst luisteren, vind ik. En wat ik zeg ik over luister. een oplossing, ja? over een integratieprobleem. Wat ik gewoon wel een oplossing vind. En hoe je dat gaat doen, dat is stap 2. Ik geef nu alleen aan, mij als voorbeeld, hoe het wel kan. Nu, als we het over de integratie in Nederland hebben. Maxime Verhagen zei in het programma College toe dat de integratie mislukt is. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik geloof absoluut dat integratie ook echt mislukt is. Absoluut. Waar komt dat dus door? Ik ben het wel, wel met hem eens, absoluut. En waar komt dat, denkt u, door? Nou, het, dat komt door een aantal dingen. Ik denk dat Nederland wel de kluts kwijt is met van wat wil, wat wil Nederland nou? Mm -hmm. Want ten eerste zegt 60% van Nederlands die vindt dat je moet kiezen, je mag geen dubbele paspoort hebben. Aan de andere kant word je wel bij CBS als allergroomstempel. Mm -hmm. En ik geloof, en dan ga ik weer terug naar het Amerikaans systeem... dan word je gewoon Amerikaans staatsburger. En dan zegt de rechter, please keep your own religion and culture. Dan is het duidelijk. Dus ik geloof dat Nederland voor duidelijkheid moet gaan. Dus ook consistent moet zijn van wat willen we nou? Een duidelijke visie hebben. En, um, en we hebben het een paar keer gehad over Amerika, de vergelijking met Amerika. In Amerika wordt um, niet over bicultureel gesproken... maar wordt bijvoorbeeld over een... een, een, een, een Hispanic-American gesproken of een Afro-Amerikaan. Dus er wordt altijd eerst gezegd... waar die vandaan komt: Italiaanse Amerikaans... Griekse amerikaan Nederlandse Amerikaan. Moeten we niet daar naartoe dat we het hebben over de Marokkaanse Nederlander... Turkse Nederlander, de Pakistanse Nederlander? Ja, absoluut. En dat is eigenlijk ook wat ik, wat ik bedoel met bico-trail. Dus ik ben zeg maar Turks, maar ik ben hier opgevoed. En bent u dan niet Turkse Nederlander in, in die situatie? Ja, absoluut ben ik dat. Dus daar, daar ben ik het ook absoluut mee eens... dat we die kant op zouden moeten. En dan... Geef je beestje meteen een naampje. Dat is ook natuurlijk goed. Waarom niet? Dankjewel, je uh, wel, Yashim Kandan. En mocht u naar het gesprek nog interesse hebben in het boek... vanaf vandaag in de winkels. Nederland wordt wakker. Is het een diervriendelijk, ruimtebesparend ei van Columbus... of toch een schandalige uitwas van de bio-industrie? Er wordt al maanden heftig gediscussieerd over de voor- en nadelen van megastallen. In die tijd zijn de partijen geen stap verder gekomen. Ze staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Maar vandaag start staatssecretaris Henk Bleker... de nationale dialoog over dit onderwerp. Op internet en met zogenaamde burgerpanels op straat... wordt de komende maanden geprobeerd te achterhalen... wat Nederland nu eigenlijk van het onderwerp vindt. En wij voeren het debat alvast hier op Radio 1... met aan de ene kant Rick Gassel van GroenLinks... en aan de andere kant Karin Gerbrands van de PVV. Goedemorgen, beide. Goedemorgen. Um, voordat we het hierover gaan hebben... willen we even met de actualiteit van de dag beginnen, mevrouw Gerbrands. Um, want Spits schrijft vanochtend dat in de fractiekamer van de PVV... een prinsenvlag hangt. De oranje-wit-blauwe vlag is vooral bekend... omdat de NSB uh, het graag als de officiële vlag van Nederland wilde maken. Klopt dit? Nee, klopt niet. Dus er hangt geen, uh, geen prinsenvlag in een fractiekamer of in andere kamers van de PVV? Uh, niet in de, uh, uh, in de fractiekamer. En uh, ja, ik weet niet precies wat er in uh, alle andere kamers uh, hangt. Maar in de fractiekamer hangt die vlag in ieder geval niet. Oké, okay, nou dan is dat dit uit de wereld. Maar het zou best kunnen dat een kamerlid dat uh, op zijn kamer heeft hangen? Dat kan. Dat zou kunnen. U weet dat niet? U heeft dat niet gezien? Nou, ik, ik kom niet uh, dagelijks uh, bij, uh, bij iedereen uh, op de Kamer. Dus ik weet dat echt niet precies. Want bij mij op mijn Kamer hangt die niet in okay, ieder geval. Kijk, nou, Spits, Spits uh, die heeft het tussenuit de duim gezogen. Dat het in de fractiekamer hangt. Uh, dat, dat in de, in de, in de, voor, voor wat betreft de fractiekamer zeker. Ja. Nou, dan uh, hebben we in ieder geval die kou uit de lucht. Dan kunnen we het gaan hebben waar het vandaag de Nationale Dialoog over gaat: de megastallen. Meneer Grashoff, er moet per direct gestopt worden met de bouw van megastallen. Dat zei uw partij in februari. Daar staat u nog steeds achter? Kijk, een megastal is gewoon een, een stal waarin je uh, ongelooflijk veel dieren, uh, duizenden varkens, bij elkaar propt op veel te kleine uh, stukjes uh, terrein zonder bewegingsruimte en ze levenslang opsluit van de geboorte tot aan de slacht. Dat is dier on, uh, uh, onwaardig. dat moet je gewoon bij stoppen. En de huidige megastallen, wat moet daarmee gebeuren? Uiteindelijk moet je daarvan af. Uh, je kunt nooit iets van de een op de andere dag veranderen. Dus je hebt wel iets met overgangstermijnen moeten hebben, maar je moet van deze manier van dierhouderij gewoon af. Bent je direct stoppen met de bouw van megastallen, mevrouw Gerbrand? Bent u daarmee eens? Uh, ik ben het daarmee eens dat er inderdaad uh, uh, zeker geen nieuwe megastallen meer uh, bij moeten komen. Maar ik ben het ook met uh, de heer Grashof eens dat we niet... Uh, uh, van vandaag of morgen kunnen zeggen, we moeten alle megastallen verbieden. Dat, dat is gewoon niet haalbaar. Maar we moeten er in ieder geval wel naar streven dat we van die megastallen afkomen. Ja, waarom moeten we daar zo snel mogelijk naar streven? Uh, omdat het inderdaad uh, gaat om uh, heel veel dieren op een kleine ruimte... die uh, ...nooit het uh, daglicht uh, zien. En uh, wij moeten ook met z'n allen nadenken van... ...wij willen wel dat stukje vlees uh, hebben... ...maar we moeten vooral ook over het uh, dierenwelzijn uh, nadenken. En uh, daar zit het grote probleem waar, wanneer we het hebben over mega stallen. En waarom dan niet per direct? Nou, dat, dat kan natuurlijk niet. Hè. Wij hebben dit uh, met z'n allen uh, laten gebeuren. Dit, uh, dit komt uh, voornamelijk ook door... Uh, uh, opgelegde regels vanuit, uh, vanuit Europa, hè, die het moeilijker maken voor, uh, uh, voor de boeren om, uh, om vooral vee te houden als je naar de milieueisen en dat soort dingen kijkt. Dus dit hebben we in de loop van de tijd uh, laten gebeuren. Maar de consument uh, uh, in Nederland is ook nog steeds niet bereid om uh, wat uh, geld meer voor uh, uh, ...diervriendelijk geproduceerd uh, vlees uh, te betalen. En die omslag uh, die moet er komen. Als het vanuit de consument komt, dan wordt de vraag naar uh, ander geproduceerd ja. vlees uh, wordt groter. En dan uh, kan dat op een geleidelijke manier uh, worden afgebouwd. Meneer Grashoff, reageert u daar maar op? Ja, kijk, uh, die die Consument uh, blijkt uit onderzoek dat heel veel consumenten zich wel degelijk bewust zijn... ...van de wantoestanden in de dierhouderij... En overigens best bereid zouden zijn iets meer neer te leggen voor hun vlees. Maar het is net als met eisen die je aan andere producten stelt. Uh, je zoekt ook naar de goedkoopste auto, maar dat betekent niet dat we in zouden leven op de veiligheidseisen die een overheid stelt uh, aan de productie. Hier gaat het om dierenwelzijn. Heel belangrijke eisen. Die moet je gewoon stellen, die eisen. Daarmee gaat die prijs van een stukje vlees omhoog, maar binnen die nieuwe prijs kun je dus gewoon weer in concurrentie hebben. Ja, maar het betekent wel dat uh, voor sommige mensen vlees misschien onbetaalbaar wordt. Dan wordt het iets wat alleen de rijken zich nog kunnen permitteren. Maar flauwkeul, uh, kijk gewoon naar die prijs van vlees die het is. Dan gaat het inderdaad uh, dan wat op. Dat klopt. Nou, wat ik kijk bijvoorbeeld mee? naar de prijs van biologische kip in de supermarkt. En betaal je een tientje? Een prijs van biologische kip is nog weer iets heel anders. We hebben het hier nog helemaal niet over biologische landbouw. We hebben het hier over uh, de traditionele landbouw... waar je een aantal eisen aan gaat stellen ten aanzien van dierenwelzijn. En dat gaat zeker een beetje prijsverhoging opleveren... maar zeker niet in die orde grootte. Ja, er is er ook een groep wetenschappers in die zegt... het is diervriendelijker, beter voor het milieu... om een soort uh, uh, industriegebieden te maken. Om onze hele uh, uh, vleesindustrie anders in te richten. Uh, dus wel megastallen, stallen. De slachterijen daar ook in de buurt zetten. We hoeven niet te slepen met die dieren. We kunnen uh, het veel beter regelen met het milieu. Uh, kortom, dat is per saldo eigenlijk beter voor de dieren. Wat denkt u daar dan van? Ja, dat twee dingen volledig door elkaar. Dat gaat over dierenwelzijn en over milieuvereisten. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Milieuvereisten gaat over mest, over uitstoot van stikstof en dergelijke. Uh, als je een stal maakt als een dichte doos en er een filter bovenop zet... dan kan je in principe die milieueffecten heel erg terugdringen. Maar dat is niet voldoende. Er is veel meer aan de hand. Het zijn ongelooflijke uh, slechte stallen als het gaat om dierenwelzijn. Dat is en blijft zo. Het dier blijft levenslang opgesloten met een kleine ruimte... Het zijn slechte stallen als het gaat om uh, dierziekten, het gebruik van antibiotica en dergelijke. Het zijn ongelooflijke lelijke puisten in het landschap. En dat soort dingen moet je dus op die manier niet willen. Ik ja, denk dat er is... geen innovatie zou kunnen zijn op het gebied van stalconcepten. Daar zouden we absoluut met die wetenschappers over door moeten praten. Ja. Mevrouw Gerbrand, wilt u daarop reageren? Uh, nou, daar wil ik op, op zich wel op reageren. Kijk. Uh, uh, die milieueisen, uh, die, die hebben wij natuurlijk uh, met z'n allen uh, uh, gesteld. Of later stellen vanuit uh, uh, vanuit Europa. Dus dat is een van de redenen waarom uh, veehouders uh, uh, ook voor dit soort uh, uh, concepten uh, kiezen. Uh, maar uh, ik ben het ermee eens dat uh, dierenwelzijn, dat is natuurlijk uh, een ander. Uh, een verhaal en de wetenschappers die zeggen van het, is, uh, het kan groter en beter voor dierenwelzijn in zo'n megastal. Uh, misschien kan dat ook wel, maar het feit blijft gewoon dat de beesten in een megastal bijvoorbeeld uh, nooit uh, het, daglicht, uh, het daglicht zien. En nog even terugkomend op wat de heer uh, Grasshoff zei. Zolang wij met z'n allen in de supermarkt nog die kiloknallers uh, willen hebben... Uh, moeten er toch keuzes gemaakt worden. En ik denk dat uh, ik en meneer Grasshoff best bereid zijn om meer te betalen... voor een stukje uh, biologisch of duurzaam uh, vlees. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet kunnen of niet willen. Dus het probleem ligt wat mij betreft nog steeds bij de consument ja. die de knop om moet draaien. Ja. Um, een heel ander punt, een economisch punt. Wat, bij het verdwijnen van megastallen komen ook veel mensen zonder een baan te zitten. Wat vindt u daar dan van? Nou, dat is ook de reden dat ik zeg dat je niet per direct kan zeggen van uh, we, we gaan stoppen met al die megastallen. Want dan help je gewoon een heleboel uh, boerenbedrijven uh, help je om zeep. Maar Meneer je u, u helpt een hele hoop boerenbedrijven om zeep. Um, de, de intensieve veehouderij zoals u nu kent, die is voor een uh, groot deel gericht op export van vlees. Van overigens uh, kwalitatief niet zo best vlees als was laatst in een restaurant en er staat er een bordje op tafel. Er is weer varkensvlees wat ergens naar smaakt. En dat komt dan dat varkensvlees uit de Limousin in Frankrijk. En niet uit Nederland waar wij ongelooflijk veel varkensvlees exporteren. Ja. Die sector moet kleiner. Dat kan niet anders. We hebben simpelweg met 12 miljoen varkens in Nederland. En meer dan 100 miljoen kippen in Nederland er gewoon... Veel en veel en veel te veel. Ja, u, bent dat het, gaat er uh, u bent Dus er nog... dat moet echt veranderen. Dat ja. neemt niet weg dat de resterende sector, die wat kleiner is... een prima boterham valt te verdienen. Sterker nog, een betere boterham. Want wat we doen in Duim. Nederland is, is concurreren op de laagste prijs. We moeten afronden. We land met hoge lonen en prijzen. Ja. We moeten concurreren op kwaliteit. Dat we gaan afronden. Doen. Helder. Dank u wel, uh, Rick Grashoff van uh, GroenLinks en Karin Gerbrands van de PVV. We hebben 20 seconden, 30 seconden nog over en dan kunnen we nog snel kijken wat uh, Alex de Vries gaat doen, Presentatie van Ochtendspits. Jullie beginnen over een uur. Ja, goedemorgen Cameram. Ja, we hebben Charlie Aptrood van de VWD-fractie met groot nieuws uh, wat betreft stoplichten in Nederland. De grote held en god in Japan, Ernesto Hoos Kickboxer, die schuift aan met zijn biograaf. En we gaan praten over Buma Stemra en de hogere salarissen en de boosheid onder de artiesten daarover. Kort op een vol programma. Dankjewel Alex de Vries. Volgende week zijn wij weer terug om 2 uur met nog steeds Wakker Nederland. En om 4 uur met Nu al Wakker Nederland. Straks het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Uh, en een hele wakkere dag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.